12 uur. De Radio 1 SportsZone. Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Ja, we gaan het er inderdaad over hebben. Moet er een onafhankelijk keurmerk komen voor kranten en andere media... die goede kwaliteit leveren? Zometeen een debat. En hoe zit het met die vliegtuigbroodjes met naalden erin? De Marichesee gaat onderzoek doen. Zo meer. Eerst het NOS Nieuws met Mark Visser. En ik vertel er ook al ietsje meer over Thijs. De Marassocie op Schiphol. Die is namelijk een groot onderzoek gestart naar die naalden in broodjes op vluchten van Delta Airlines. Vier vluchten van die luchtvaartmaatschappij van Amsterdam naar de VS zaten. Er naalden in broodjes Kokoen. De Marassoucie neemt de zaak hoog op. We zijn een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar het incident. Het is natuurlijk heel bizar wat er gebeurd is. Uh, we werken nauw samen met uh, onder meer de uh, autoriteiten in de Verenigde Staten en de luchtvaartmaatschappij. Maar uh, we doen gedegen onderzoek om uh, uit te vinden hoe die naalden in die broodjes uh, hebben kunnen komen. De woordvoerder van de Mauritsjuszee kan nog niet zeggen of er al verdachten zijn. De naalden werden zondag in broodjes op vluchten van Delta Airlines naar onder meer Minneapolis gevonden. Passagier verwonden zich eraan, maar hoefde na de landing in Minneapolis niet naar het ziekenhuis. Het ongeluk in Noorwegen, waarbij een groep Nederlandse toeristen gewond raakte, is goed afgelopen. De zes gewonden mogen vandaag het ziekenhuis weer verlaten. Bij het ongeluk met een minibusje waren tien inzittenden betrokken, negen Nederlanders en een Belg. De groep maakte een rondreis door Noorwegen. In overleg met de ANWB kunnen de toeristen hun vakantie voortzetten of terug naar Nederland reizen. In Den Haag is een man opgepakt omdat hij een trampassagier een paar keer ten huwelijk vroeg. De verwarde man van 38 stapte gisteravond laat op een vrouw af die hij niet kende, vertelt de politie. Kennelijk vond hij die zo leuk dat hij die een huwelijk aanzoek deed. Er waren gelukkig een aantal controleurs van de HTM in de tram en die hebben die man gevraagd om daarmee te stoppen. Maar dat deed hij uiteindelijk niet en... Uh... Hij is daardoor uh, door die mensen uit de brim gezet. Man is een bekende van de politie. Hij veroorzaakt vaker overlast. Op de Nijmeegse Vierdaagse is de Brit Simon Brownlee net als voorgaande jaren als eerste over de finish gekomen. Hij deed over de 50 kilometer bijna vijf uur en drie kwartier. Hij liep om kwart voor tien over de eindstreep. Brownlee die doet trouwens niet mee voor de winst, zegt hij. Hij houdt gewoon van snel lopen. No, I mean, I, I like to walk fairly fast. So, if I happen to be the first in, that's, that's nice. But is. Um... If somebody else is faster, they would be in front of me. Volgens de organisatie van de Vierdaagse hebben de wandelaars tot nu toe weinig last van de buien. En dat kan kloppen, want op veel plaatsen wordt het droog. En dan zelfs in de kustgebieden ook kans op wat zon. Het wordt een graad of 19. Morgen met ongeveer 21 graden een stukje warmer dan vandaag, maar opnieuw kans op een bui. En dit is de ANWB verkeersinformatie met een file door een spoedereparatie op de A15 Nijmegen richting Gorkem. Er staat tussen Echtelt en Tiel 3 kilometer. Bij Tiel is de rechterreis ook afgesloten. Problemen bij de sporenwegen, want door een aanrijding... rijden er geen treinen tussen Koevoorde en Gramsbergen. Daar is de vertraging een uur. En tussen utrecht Centraal en Schiphol daar rijden minder treinen. Dat komt door een wisselstoring. En daar is de vertraging één uur. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 En er moet een keurmerk komen voor media die hun werk goed doen. Dat vindt althans een meerderheid van de Nederlanders volgens onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Mark Vis van de Journalisten Vakbond NVJ. meent u het mee eens? Nee, vind ik het niet mee eens. U gaat zometeen in debat met Jo Bardoel, hoogleraar journalistiek en media, die dat juist wel een heel goed idee zou vinden. Hier zijn Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Maar eerst dat nieuws over die broodjes met naalden. Twee passagiers van Delta Airlines zijn gisteren gewond geraakt door naalden in hun broodjes kalkoen. Dat gebeurde op een vlucht van Delta Airlines van Schiphol naar de Verenigde Staten. Aan de telefoon Robert van Kapel van de Marachaussee. Goedemiddag. Goedemiddag. Volgens het bedrijf dat voor de catering zorgt, Gate Gourmet, een groot speler op de markt als het gaat om catering van vliegtuigen, is een onderzoek gestart door lokale en federale autoriteiten. Dat zeggen zij dus. Wat is jullie rol hierin? Nou, u heeft inderdaad gezien dat Delta Airlines bekend heeft gemaakt dat ze in Amerika een onderzoek starten. Hier in Nederland startte Marge C een strafrechtelijk onderzoek naar het incident. We hebben dit weekend de melding gehad van de luchtvaartmaatschappij dat in diverse broodjes op diverse vluchten naalden zaten. Nou, bizar incident natuurlijk. Ja. We hebben in overleg met het Openbaar Ministerie in Haarlem meteen besloten een rechercheteam te formeren om dit tot op de bodem uit te zoeken. En daar zijn we op dit moment druk mee. Ja. En wat onderzoeken jullie precies? Nou ja, het onderzoek richt zich natuurlijk op de vraag hoe en waarom uh, die naalden in die peeltjes uh, terecht zijn gekomen. Heeft u al een uh, daar enig hebben idee? wij zowel tactische recherche als informatierecherche op zitten op dit moment. Heeft u al enig idee? Nou, het onderzoek is gisteren gestart. Uh, we hebben een team geformeerd. Uh, we willen het heel nauwkeurig doen, in samenwerking met de luchtvaartmaatschappij en de autoriteiten in de Verenigde Staten. Dus er zijn onze regisseurs op dit moment druk mee. Dus ja. ik kan nog niet veel zeggen over de eerste bevindingen van het onderzoek. De, het klinkt als in, in onze oren als een terroristische. Aanslag, nou ja, aanslag uh, in ieder geval uh, noem je dat? Een, Een activiteit, terroristische oh ja. activiteit, laat ik het zo noemen. Nou, we hebben geen enkele indicatie dat het iets met terreur te maken zou hebben. Het is wel zo dat we alle opties open houden, omdat we gedegen onderzoek uh, doen. Kijken we dus naar uh, uh, van A tot Z hoe dit gegaan uh, zou kunnen zijn. Uh, dat onderzoek is in volle gang. Uh, en uh, ja, goed, alle opties uh, staan ja. open en andere regisseurs om uh, te kijken hoe dit heeft kunnen plaatsvinden. En uh, zijn er in Nederland of de Verenigde Staten nog meer instanties betrokken bij het onderzoek? Nou, in Amerika uh, is justitie uiteraard ook bezig uh, hiermee. En ook de luchtvaartmaatschappij, die is natuurlijk alles aangelegen om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen hoe die naald in die broodjes hebben kunnen komen. Dus we werken nou samen om hier zo snel mogelijk duidelijkheid over te kunnen krijgen. Ook met de FBI bijvoorbeeld? Ik heb begrepen dat de FBI daarin betrokken is. Ja. Goed, nou je kunt er natuurlijk nog heel weinig over zeggen. Ja, Eigenlijk. het onderzoek is uh, net begonnen. En uh, ja. we zijn uh, met onze regisseurs van de Marche heel druk om uh, alles in kaart te brengen. We horen er ongetwijfeld later nog meer van. Dank u wel, Robert van Kapel van de Marichose. Graag gedaan. Radio 1. Sportzomer Tweet. Lucky Luk, welkom. Het is rustig. Oh, alweer? Het is weer rustig. Ja, dat rustig dat ik nou. Ook al. Ik trap er weer in. Psst. Jeetje. In de Tour is uh, vandaag nog helemaal niemand die fietst. Iedereen die ligt nog lekker is een beetje te knorren. En vandaag is gewoon een dag van herstel. Van bijkomen. Even de batterijtjes opladen. Even helemaal niets. Even de boel de boel laten. Even opnieuw opstarten. Even control alt. Delete. En dus ook geen Twitter. Sowieso zijn er nog maar weinig renners over die twitteren. En met het verdwijnen van Kenny zijn alleen Johnny Hoogland, Karsten Kroon en Bram Tankink nog een beetje Twitterproef. En die laatste liet gisteren na de etappe nog even op @BramTankink Bram Tankink weten hoe hij het had gehad. Nou, niet zo best dus. Um, hij tweet, mijn conclusie na dag tussen de auto's... de Jaguar heeft veruit de mooiste achterkant... de Nissan is het prettigst om achter te rijden. <laughs> Verder laat hij weten dat hij het even niet meer zag zitten... totdat hij Sebastian Langeveld tegenkwam, collega rennen... en die zei tegen hem... ik vind wielrennen een uiterst prettige invulling van mijn leven... en toen pas zag hij het weer zitten, zegt Bram op zijn Twitter. Het is dus nogal kommer en kwel... of zoals Johnny Hoogland het op het Zeeuwse Leeuw tweet... en zo ben je nog de enige Nederlander in de ploeg. En dus moeten we het qua Twitter maar hebben van de wielerfans. Ed Glimsteen vindt het een beetje jammer dat de rustdag nu in de Tour is. Nu is hij namelijk nog ziek thuis, maar morgen waarschijnlijk weer beter. En Marcel van den Belt die denkt dat er vandaag weer geen Nederlander gaat winnen. Dat soort hmm. grapjes gingen de vorige rustdag ook al rond. Ed Jos Pesgen gebruikt de rustdag om uit de Chaspetat te komen. Het senor Ludo die kan er niet meer tegen. Hij tweet, geen zomer, rustdag in de tour, wat een baaldag. En Ed Jessel, die tweet, dat al 4 dragen gedronken is... en morgen maar een rustdag neemt. Hashtag Gersonisos. Misschien heeft hij de laatste... iets minder met wielrennen te maken, zie ik nu ineens. Is er dan helemaal niets te vieren? Vraag je af. Jawel hoor. Wesley Snijder is namelijk vandaag twee ja. jaar getrouwd. Ik zag het. Ja, met... Um... Goeie zijn ook weer. <laughs> ah, die ene. Even kijken. Nou ja, doe er niet toe. Wesley Snyder is twee jaar getrouwd vandaag. Van harte. Is Ed Snijder 10 10 10. Hij noemt zichzelf op dat account. De gelukkigste man in de wereld. Veel felicitaties ook, bijvoorbeeld van Paris Hilton. Congrats, zegt ze op haar Twitter. Nou, daar ben ik natuurlijk even ingedoken, hoe dat precies zit. En diep in de donkerste krochten van het interwebs kwam ik terecht. En uiteindelijk vond ik een foto gemaakt van Wesley Sneijder. En die dingen daar op Radio 1.nl te zien. Paris Hilton en DJ Chesto. Lekker een beetje aan de feesterietes. Nog niet echt een harde training daar dus. Wel veel andere voetballers van het Nederlandse team die aan de slag zijn gegaan. Klaas-Jan Huntelaar, die tweet op at kj underscore een foto van hemzelf... met een medespeler van Schalke in een golfkarretje op weg naar de training. En Sean Heitinga die tweet dat hij onderweg is naar het trainingsveld van Everton. Hij zegt, kan niet wachten om mijn vrienden weer te zien. Hashtag proud to be Straks rond half vijf meer tweets. Meepraten kan op hashtag er 1 sportschomer. En? en Gregory? Nee, rustig. rustig. Rustig. Even een beetje rustig aan doen. hij.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 Ik haar, ja, ik vind haar fantastisch. Alison Moyer is this love? De meerderheid van de Nederlandse bevolking wil een keurmerk voor de media. Het blijkt het onderzoek van de Universiteit van Amsterdam... in opdracht van de media-ombudsman. Jo Bardul, hoogleraar communicatie aan de Radboud Universiteit... pleit al langer voor zo'n onafhankelijk keurmerk voor goede journalistiek. En de vakbond voor journalisten, de NVJ, is tegen. En uh, namens de vakbond is hier Mark Viss. Goedemiddag, zowel meneer Bardul als Mark Viss. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, is het, meneer Bardul, zo dat de journalistiek nu niet goed functioneert? Nou ja, uh, wat ik constateer in mijn verhalen twee jaar geleden al in mijn oratie... ...dat de journalistiek op dit moment natuurlijk enorm onder druk staat. He, vooral door internet, doordat burgers uh, vaker zelf het nieuws uh, vinden. He, gisteren hoorden we nog op Radio 1 het bericht... ...dat in Amerika bij grote gebeurtenissen me mensen steeds vaker YouTube raadplegen. He, dus dan krijgen ze vaak zeg maar, amateurbeelden en niet uh, nieuws wat door journalisten gebracht wordt... Daarom is het zo dat in de afgelopen tien jaar in Amerika en ook in Nederland... zeg maar de werkgelegenheid van journalisten met ongeveer een derde gedaald is. Dus er is een groot probleem. En het gaat niet eens op de eerste plaats over de vraag of de journalistiek niet goed is. Dat valt best mee. Maar de journalistiek wordt steeds zeg maar, onbelangrijker. Althans heeft het steeds moeilijker naast andere bronnen. En daarom heb ik eh, in de tijd wat suggesties geopperd met de journalistiek meegedacht... over hoe ze zich in de toekomst beter zouden kunnen onderscheiden, hoe ze zich beter zouden kunnen verkopen. Ja, Mark Vist, ziet u inderdaad die ontwikkeling... dat er steeds meer bronnen ja. naast de journalistiek komen? Zeker, de, de, de, de probleemanalyse, daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, het is ook heel diffuus. En uh, uh, ja, mensen vinden op allerlei manieren uh, hun, hun weg in dat in journalistieke landschap. Alleen de vraag is natuurlijk, hoe ga je het oplossen? Ja. Dat, dat, ja. En, en daar, daar lopen de meningen dus uiteen, zullen we maar zeggen. Want Jo Bardoel zegt: van, maak een keurmerk, dan kunnen mensen zien wat aan de kwaliteitseisen voldoet. En wat ja. niet, ja, bijvoorbeeld, kijk, een amateur uh, op internet. Ja, kijk, ik heb in de tijd een suggestie. Er was eens van meer suggesties van dat keurmerk gedaan. Ik heb gezegd: de journalistiek krijgt steeds meer concurrentie. Dus moet zich beter onderscheiden. Hè, naar binnen toe, bijvoorbeeld, door een betere opleiding enzovoort. En naar buiten toe, doordat het duidelijker is. He, wat journalistiek is en wat bijvoorbeeld van amateurs komt. He, van burgerjournalisten bijvoorbeeld. Nee. En één mogelijkheid is, als je overal in de samenleving kijkt naar nou, als je een heleboel aanbod hebt. en je weet uh, als klant niet wat je krijgt. En je wilt het toch weten, daarvoor heb je keurmerken. Dat zie je bijvoorbeeld. Nou, bij psychotherapeuten, iedereen mag zich therapeut noemen, maar psychotherapeut is beschermd. Als ja. ik iets koop op internet, kan ik uit een heleboel dingen kiezen. Kijk ik, goh, heeft het een bijvoorbeeld thuiswinkelwaarborg? Dan zie ik ook een soort label, ja. een keurmerk. Een baken van betrouwbaarheid, maar zeggen, dat ik weet wat ik krijg. Klinkt wel en logisch, weet... Mark Vis. Nee, ik, ik, kan het, ik kan het helemaal volgen. Uh, alleen uh, een keurmerk, ja, wie bepaalt dan, hè? want dan kom je al meteen in de eerste discussie terecht: wat is kwaliteit en wie bepaalt dat en wie gaat dat? toetsen uh, vervolgens. En ja, Dat zijn allemaal uh, vragen, maar dat is toch niet meteen een reden om nee te zeggen? Nou ja, kijk, uh, uh, het probleem bij, bij een keurmerk is natuurlijk wel... van wie gaat dat dan uh, toekennen? Uh, hè? Want je moet dan wel ook ja, ergens criteria een beetje... aan uh, Even meneer aan Vist afmaken, ja. Uh, en, en, en voordat je die criteria hebt vastgesteld... dan loopt de hele journalistiek alweer een andere kant op. Want uh, er is niet een eenduidigheid over wat kwaliteit is. Meneer maar Bardoel, maar het is te ingewikkeld. Ik, op zich is het een interessante gedachte als ik Mark Vist goed beluister. Hij is daar niet principieel op tegen, maar praktisch is het heel moeilijk te... Uh, ja, ik, ja. Kijk, ik, ik, ik, ik heb ook niet precies gezegd, zo moet. Ik zou daar over de NV, met de NVJ bijvoorbeeld heel graag over nadenken... Of met andere professionele verenigingen die dat willen. He, want ik vind dus wel dat dat een onafhankelijk keurmerk moet zijn. En bovendien he, wat door journalisten zelf, door de professionals zelf wordt toegekend. Net zo goed als je bij bijvoorbeeld andere beroepen in de pak-en-beet medische sfeer ziet. Ja. Dus, en dan moet je vervolgens kijk, Ik vind een beetje het probleem met de NVJ. die weet meestal vrij goed waar men tegen is. <lacht> maar uh, meedenken in de naar de toekomst toe. Of oplossingen en hoe je dat zou kunnen doen. Dat laat men vaak graag een academische over. En daar komt men wat te laat. He, en daar vind ik juist dat men wel over zou kunnen meedenken. En het gaat dan niet precies over om te zeggen alleen uh, bijvoorbeeld uh, uh, nieuws van een bepaalde kwaliteit. Nee, je zegt op zo'n moment, bijvoorbeeld als NVJ. Dit is een bericht, hè, wat je bijvoorbeeld ergens op internet vindt. Uh, wat door een uh, journalist, die bijvoorbeeld lid is van de NVJ. Die dus opgeleid journalist is, die daar de meerderheid van zijn inkomsten uithaalt, bijvoorbeeld gemaakt is. Mark, of Mark ja, nee, ja. Nee, want maar ja, is. Dat is wel een forse we, kritiek. De, de, nee. de vakbond is altijd tegen. Ja, de denk eens constructief nee. Al, al, al, altijd tegen. Dat hoort bij een beroepsvereniging misschien wel. Uh, nou, nee, hopen we toch niet? Uh, ja, we nou ja, nee, maar het gaat er natuurlijk om. We zijn erg trots erop in Nederland uh, dat, dat uh, de journalistiek een vrij beroep is. Dat iedereen. Dus journalistiek kan bedrijven en dat iedereen zich ook journalist mag noemen. Het uh, vastleggen van, van criteria om uh, te zeggen van ik mag me journalist noemen, dat, maar, dat is natuurlijk wezenlijk anders met, met de medische sector waar, waar, waar hele andere criteria gelden. Uh, de vrijheid van publicatie, de vrijheid van, uh, uh, van, van, van dingen naar buiten brengen, hè, dus de persvrijheid, dat brengt met zich mee dat je het ook een vrij beroep moet laten zijn. Dat iedereen dat moet kunnen uitoefenen. Maar volgens mij gaat daar de discussie niet daar over. Ben ik heel Mee eens. En, en iedereen zich mag, ook, mag zich in de toekomst ook journalist blijven noemen. Alleen, je, er is toch niks op tegen dat je op een gegeven moment zegt... dit is gemaakt door een journalist. En nogmaals, iedereen mag zich journalist noemen. Maar een journalist die bijvoorbeeld uh, lid is van een bepaalde beroepsvereniging... Hè, dat betekent ook hè, dat hij zich aan bepaalde normen en waarden houdt. He, dat er bijvoorbeeld uh, een klachtenprocedure is als, je, uh, zeg maar, uh, als er problemen ja. zijn. Dat e, even terug naar meneer Fiske. Die, die, die, die is er natuurlijk. Hè. De, de, er is de Raad voor de Journalistiek en er is een leidraad uh, ook opgesteld door de maar Raad voor de, van de Journalistiek. Maar daarvan weet u zelf, die nee, wordt niet a, heel serieus nee, genomen. Dus en, dat dat is, en, en, en dat is dus het probleem. Je kunt dus nu wel weer een, een, een kwaliteitskeurmerk gaan, gaan invoeren. Maar dan gaan er altijd weer media roepen van daar voelen wij ons niet aan gebonden. Want wij hebben andere normen en waarden. Als je de leidraad voor die, van de Raad voor de Journalistiek doorneemt. Denk ik dat geen enkele journalist daar tegen kan zijn. Dat dat een hele uh, uh, redelijke uh, leidraad wat dat betreft is. Wat helemaal niet beknellend werkt. Maar wat wel de spelregels wat ons betreft ook. Want dat wordt volledig onderschreven door de NVE. De, uh, de spelregels van eerlijke journalistiek neerlegt. Uh, en je ziet al hoe lastig het is om daar alle media omheen te krijgen. Om te zeggen van nou ja, laten we dan eventjes. Je kunt de raad uh, uh, links laten liggen. Maar je kunt wel als, als, als uh, uh, journalistiek medium zeggen. Wij onderschrijven volledig die leidraad. En als u vindt dat wij daar ons uh, uh, uh, niet naar gedragen. Dan kunt u dat. Uh, uh, ja. Al dan niet bij de raad of bij ons. Uh, kunt u daarover uh, klagen. Maar ja. het is al zo lastig om, om, mm. om media daar omheen te krijgen. Ja, maar dan is het meer een kwestie van onmacht. ...dan van niet willen. He, en daar zit natuurlijk een van de problemen ook van de journalistiek. Dat als je in dit soort opzicht niks doet... ...en dat kan een keurmerk zijn, dat kunnen ook andere dingen zijn... ...en je niet aan bepaalde dingen wilt houden en daar ook voor uitkomen... ...want daar slaat natuurlijk zo'n keurmerk voor een deel op... ...ja, dan ben je natuurlijk hartstikke weerloos... ...in uh, een volledig nieuwe mediawereld die door internet gedicteerd wordt... En dat is dan heel erg jammer. En dan zie je dus dat de journalistiek ook waanzinnig onder druk staat. En dat je dus, zeg maar, bijvoorbeeld als beroepsvereniging... ook dan een beetje met lege handen staat. Ja, niet helemaal. Want kijk, laten we wel wezen... anders dan ook weer de medische sector... is de journalistiek natuurlijk open en transparant. Want alles wordt tenslotte gepubliceerd uiteindelijk. Dus de consument uh -huh. is voor een deel zelf ook het keurmerk. En, uh, uh, de consument kan zelf ook bepalen of iets betrouwbaar is of niet. Want als iets niet klopt, dan wordt het door andere media weer ja, okay, dan, en dan Als wordt het op weer... termijn natuurlijk. Als je, ja, op, als je gewoon maar... op Twitter of op YouTube, zoals net gezegd, wordt, kijkt... dan weet je niet, kan ik nee, het geloven of niet. Klopt, ja. maar, maar iedereen weet uh, ook waar ze het wel kunnen vinden. En het is ook een keuze van mensen om te zeggen... van, ik wil voor mijn nieuwsvoorziening volledig afhankelijk blijven... van Twitter en van, uh, van YouTube. Dat is een keuze. Dat, daarmee is niet gezegd dat er geen goede journalistiek wordt bedreven... maar dan maak je er geen gebruik van. Dat is een vrije keuze die mensen maken. Maar nee, er maar zijn... je moet natuurlijk wel meegaan met je publiek. En als je ja, publiek zich steeds meer verplaatst naar die nieuwe media... dan moet je daar nieuwe vormen voor vinden. Maar... En ik zou het zo prettig vinden, zou ik maar zeggen... nogmaals, ik zo hoor bij de NDA, was af en toe discussie... dat maar een beetje niet richting gaat. Maar ik hoor dus elke keer als andere mensen met suggesties komen... dat je het niet kunt of niet wilt... Maar dan denk ik van, goh, wat zijn dan wel de wegen? dan hoor ik, dat valt niet mee, dat kunnen we niet. En dat maakt mij, want ik denk dus mee met de journalistiek. En dan ja. denk ik van, ja... Op die manier ben je dus ontzettend weerloos. Ja, meneer Bardool, als ik goed naar u luister, zegt u eigenlijk... die MVA die behartigt te behangen van zijn eigen leden niet goed. Nou, wel van de oudere leden die nog rustig en vast... zoals Aha. misschien u ook, hè, met een CAO op de redactie zitten. Hè, <laughs> maar niet die jonge journalisten die ik mee opleid in Nijmegen... die freelancer worden, die zeg maar, zelf aan de slag moeten. Die, die ZZP'ers. En, en, en die mensen, die laten de NVA toch... Uh, te veel in de kou staan, nee, maar ik, uh, ik, ik, ik zou bang. niet weten wat, wat zo'n keurmerk daar dan aan, aan uh, uh, zou verbeteren. Want uh, he, wat, wat voor stempel uh, nemen mensen dan over? En nogmaals... Ga dan eerst eens zorgen dat de zaken die er zijn, bijvoorbeeld dus die leidraad voor de Raad voor de Journalistiek... dat die dus door iedereen overgenomen wordt en dat dat dus ook gaat werken. Maar dat lukt want, niet, journalisten zijn gewoon lastige er. mensen die doen nee, maar, het allemaal niet. Het is er dus al. Dus voordat we nou gaan zeggen van er moet iets komen, ik zeg alleen: het is er al en het is vrijwillig en iedereen kan dat gewoon ja. uh, wat uh, is het uh, dan overnemen. Ik kom er gewoon eens op tegen om te zeggen van god. Dit artikel is geschreven door een journalist die lid is van de NVA. En ze gaan die lijn aanhouden. Oh, dat, daar is, daar is dat een... sluit niemand uit. Iedereen mag verder publiceren. Ja, en ja. de, vrijheid, de persvrijheid is niet in het geding. Wat er wordt voortdurend gesuggereerd. Is niet het geding. Iedereen kan publiceren. Maar is, ah, ah, ah, is net als bij restaurants. Sommige restaurants zeggen wij zijn een restaurant van een bepaalde kwaliteit. Hè? Maar ieder ander mag ook eten komen. We... En dat is bij de journalistiek niet anders. Nee, maar en... we komen wel op een interessant punt daarbij. Want iedereen mag namelijk gewoon op in sommige freelance... Ze doen het ook, die, die, die zitten op hun site dat ze lid zijn van de NVA en dat, dat straalt uh, iets uit. Ja. Uh, um, maar we komen op een heel interessant punt. Want als wij ja. dat namelijk inderdaad uh, hebben. Dat, dat dat, dat promoten wij. Maar wij geven bijvoorbeeld ook een perskaart uit. Daar krijgen we heel veel klachten over. Van mensen die zeggen: Ik wil niet lid zijn van de NVA. Ja. En toch de NVA-perskaart hebben. Ja, sorry jongens, maar die geven wij uit. En die geven we uit aan onze leden. En ja. die moeten aan een aantal uh, criteria moeten die voldoen. Uh, en, en dat zal hetzelfde zijn met uh, als mensen het, het, het logo van, van de NVA gaan gebruiken. Dan zullen anderen weer zeggen: Ja, het is toch vrijheid van vereniging. Ik, hoe, ik word gedwongen uh, lid te worden van de NVA. De, de CNV heeft ook een uh, vakmond voor journalisten, toch? Nee, nee niet er is één beroepsvereniging ja. voor, voor, voor ja, journalisten. Okay. Nog één ja. ander element. Ja. Uit het onderzoek waar ik aan het begin citeerde... komt ook dat uh, uh, bij, uh, bij slechte journalistiek de schade uh, vergoed zou moeten worden. Dat is natuurlijk ook wel een interessante gedachte... als iemand ten onrechte in de media wordt afgebrand. Ja, nou ik moet zeggen dat uh, op zich... Uh, vind ik dat best een uh, lastige gedachte. Ik bedoel, op zich... In principe mogen best media aansprakelijk gesteld worden. Dat kan ook via de rechter. Maar er is aan de andere kant ook een enorm groot maatschappelijk belang gemoeid met publiceren. Kijk naar het voorbeeld van afgelopen week. Er wordt gepubliceerd dat Shell ergens een booreiland of een boorschip bij Alaska is gaan drijven. Stel nu dat op een gegeven moment Shell een uh, medium verantwoordelijk zou stellen... zou ik maar zeggen voor de geleden schade. Nou, dat is meteen het einde van, ja. van die titel. En dus wat dat betreft, denk ik, moet je daar heel voorzichtig mee zijn. Okay. En nogmaals, je kan altijd naar de rechter. Wat mij wel aanspreekt, is dat media in toenemende mate... Uh, aansprekelijk moeten zijn, dat ze veel opener worden over hoe ze werken. En dat zie je ook al. Je ziet heel vaak... Ombudsmannen opnieuw, en zo, hè? Kijk op internet, voor hoe wij dit allemaal hebben ja. aangepakt... wat we gedaan hebben, verdere informatie... Dat dus aanspreekbaar, prima aansprakelijk, dan moet je ook heel goed kijken naar het maatschappelijk belang. En nogmaals, als individuen geschaad worden, dan vind ik het een andere, maar het kan dus ook een hebel zijn voor grote ja, bedrijven ja. om journalistiek te knevelen. Dat moeten we en niet te hebben. Te nee, dat een van een nou ja, dat, dat gebeurt natuurlijk nu al. Uh, uh, en uh, uh, neem ik ook even dan de, die freelancers mee, die gewoon kapot geprocedeerd worden, waar het mm. persvrijheidsfonds nu ook voor in het leven is geroepen, om juist die journalisten te steunen ja. Want je kunt namelijk inderdaad iemand helemaal, helemaal naar, uh, naar de gallemiezen uh, uh, procederen. procederen. Als geldbedrijf. Ja. Ja. Uh, en en we moeten alsjeblieft niet de Amerikaanse kant op gaan... dat je uh, zegt van, uh, ik heb de hete koffie geserveerd... mag ik even 2 nee. miljoen aftikken? Daar ja. bent u het dan wel over eens. Mark Vist ja. van de NVA en Jo Bardoel, hoogleraar communicatie aan de Radbouw Universiteit. Gymnastica Beide, hartelijk dank. Journalistieke Media, media excuus. Ja. Hartelijk dank. Oké, okay, graag gedaan. On, on grand shot, tu sais, on ne croit plus.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 je me fous des adieux au fond pas de vedette je que tu sois Bang bang. Hmm. Het is middels half 1, maar Mark Visser is dus alweer met de hoofdpunten van het nieuws. De Maris is op Schiphol een groot onderzoek gestart... naar de naalden in broodjes op vluchten van Delta Airlines. Op vier vluchten van die luchtvaartmaatschappij van Amsterdam naar de VS... zaten er naalden in broodjes kalkoen. Maris neemt de zaak hoog op en is een strafrechtelijk onderzoek gestart. Het ongeluk in Noorwegen, waarbij een groep Nederlandse toeristen gewond raakte... is goed afgelopen. Zes gewonden mogen vandaag het ziekenhuis weer verlaten... Bij het ongeluk met een minibusje waren tien inzittenden betrokken, negen Nederlanders en een Belg. De groep maakte een rondreis door Noorwegen. In Italië is Giuseppe Mandara gearresteerd. De directeur van de grootste producent van Mozzarella... wordt verdacht van banden met de Camorra, de Napolitaanse maffia. Politie heeft bedrijfs- en privé-eigendommen van Mandara... in beslag genomen ter waarde van 100 miljoen euro. En op de Nijmeegse Vierdaagse is de Brit Simon Brownlee net als voorgaande jaar als eerste over de finish gekomen. Het deed over de 50 kilometer bijna 5 uur en drie kwartier. Volgens de organisatie van de Vierdaagse hebben de wandelaars tot nu toe weinig last van de buien. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is vanmiddag wisselend bewolkt met zo nu en dan wat zonnige momenten, vooral in het noorden van het land. Ook kan er nog een buitje vallen, maar de droge periode hebben vanmiddag toch echt wel de overhand. Het wordt vanmiddag een graad of 18 aan zee tot 20 graden in het binnenland. En daarbij staat er een matige westenwind. Aan zee is de wind vrij krachtig, windkracht 5. Vanavond en vannacht, dan raakt het langzamerhand meer bewolkt. En vooral vannacht volgt er af en toe wat regen. De minimumtemperatuur komt rond 15 graden uit. Kijken we naar morgen woensdag, dan is het ochtends in het noorden nog bewolkt en wat regenachtig. In de rest van het land is het droog. Smiddags wordt het vrijwel overal droog in het land en komt de zon er ook wat meer bij. Het wordt 19 tot 24 graden, maar er staat wel een stevige zuidwestenwind. Donderdag en vrijdag is er opnieuw kans op buien. Maar kijken we naar het weekend. Uh, die lijkt uh, grotendeels droog te verlopen met maxima rond 20 graden. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Een megaproces tegen 50 advocaten in Turkije. En hoe zit het met de sportpassie van Spangasster Oscar Zegers? U hoort hem zo. Moeten politieagenten in Nederland uitgerust worden met een camera? Over ruim een kwartier reacties vanuit de Raad van Korpschefs... en de politievakbond ACP op het pleidooi van het platform Bezorgde Dienders. I sunset.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 joy that it brings, if you can feel the joy, then you should let yourself sing, hey, I love to share my thing. is a four-letter word. Jason Rez, The Freedom Song. Vandaag begint in Turkije het proces tegen vijftig advocaten. Ze worden beschuldigd van lidmaatschap van de Koerdische terreurorganisatie PKK. Correspondent Bram Vermeulen is in Istanbul. Wat is dat voor een massaproces? Het is een megaproces. Uh, voor zover we weten is er in de geschiedenis nog nooit een rechtszaak geweest waarbij zoveel advocaten tegelijk terecht staan. Uh, en je zou kunnen zeggen dat ze terecht staan voor het doen van hun werk. Want uh, dit zijn allemaal advocaten die uh, uh, de vertegenwoordigers zijn uh, van Abdullah Öcalan. Zoals je weet, de, de leider van de PKK. die al meer dan tien jaar de gevangenisstraf uitzit op het gevangen eiland Imranen. En die advocaten. ...zijn de afgelopen tien jaar bezig geweest contact te houden met, uh, met uh, Heuchelan... ...om bijvoorbeeld aan te vechten dat hij uh, uh, zo geïsoleerd wordt vastgehouden... ...die daar partietjes tegen armen, die daarvoor naar Europese rechtbanken gaan. Nou, de beschuldigingen tegen deze advocaten zijn nu... ...dat ze contact hebben met een terreurorganisatie. Met andere woorden, ja, de advocaat die de PKK vertegenwoordigt... ...is zelf ook een terrorist. Dat is wat de aanklagers uh, hier zeggen... En eh, er is heel veel belangstelling vandaag, ook van Europese advocaten. Advocaten uit Nederland, zelfs die erbij zijn. En die zeggen: Ja, je zou het eigenlijk niet eens meer een rechtszaak kunnen noemen. Wat, wat, wat zegt dat voor jou over, over de manier waarop de Turkse regering uh, ja, omgaat met de Koerden en hun streven naar onafhankelijkheid wil aanpakken? Nou, de Koerden die schreven niet naar onafhankelijkheid. Eh, ooit, ooit was dat wel de, de, het, het schreven bij de oprichting van de PKK, maar daar zijn ze al lang van afgestapt. Maar eh, wat je ziet is, behalve dat deze advocaten nu terecht staan voor het doen van hun, hun werk, eh, dat er naast eh, die advocaten ook tientallen Koerdische journalisten zijn opgepakt, dat er inmiddels in de gevangenis van Turkije 6.000 Koerden vastzitten. Dan moet je denken aan studenten, aan aan burgemeesters, aan parlementariërs. Allemaal mensen die op een of andere manier. een stem uh, willen geven aan uh, de wensen van de Koerden. om uh, geen tweede burger uh, te zijn in Turkije. om volledige rechten. Al die mensen die eindigen in de gevangenis. En uh, je houdt er eigenlijk op deze manier geen politieke dialoog meer over. Het is een extreme vorm van koertjepesten. Uh, pardon, zeg maar nog wat? Ik zei het is een extreme vorm van koertjepesten. Uh, ja, nou ja, dit, kijk, dit, dit, dit is, uh, het wordt onderhand een beetje kafka uh, zoals iemand hier zei. Je moet je voorstellen dat we hier voor de grootste rechtbank in Europa staan. Die is uh, nog maar een paar maanden geleden geopend in Istanbul. En bijna al die zalen zijn, zitten vol met koerden die uh, voor een of andere misdaad worden, worden aangeklaagd. We proberen juist uh, in die rechtszaal te komen waar die 50 uh, advocaten uh, uh, worden verhoord. Voor de rechter. Die worden ook nog eens bijgestaan door 400 andere advocaten. En er waren natuurlijk uh, hun uh, families uh, en andere belangstellenden. Nou, het was zo ontzettend heet dat mensen bijna flauw vielen. Uh, de rechter uh, gedroeg zich niet als rechter. Dat was althans wat de advocaten zeiden. Op het moment dat ze bezwaar in wilden dienen, werd dat onmiddellijk afgewezen. Een van de advocaten riep. Zoals u zich gedraagt als rechter... zo wil zometeen niemand nog rechten studeren in het land... want dat bestaat gewoon weg niet meer in Turkije. Nee, het is, het is een... Uh, ja, het wordt, het wordt de Koerden heel erg moeilijk gemaakt op deze manier... om een normaal leven te leiden. Nou ja, de, de, de grootste zorgen van mensenrechtenorganisaties, zijn, ik sprak net met de Human Rights Watch, is dat de politieke dialoog uh, op deze manier gewoon wordt afgeknepen. Als uh, alle activisten, advocaten, journalisten, studenten in de gevangenis terechtkomen, dan is er eigenlijk nog maar één weg over en dat is de weg van het geweld. Ja. Die kennen we al in de afgelopen dertig jaar. Die weg van geweld heeft tot bijna 40.000 doden geleid. En die gaat ook vandaag de dag nog steeds door. Kosman en Bram Vermeulen in Istanbul, dankjewel. De sportpassie van bekende Nederlanders, die leren wij deze zomer beter kennen. Vandaag een acteur die bij de kinderen op het schoolplein... waarschijnlijk beter bekend is dan bij u. Het is gewoon een ontlading. Als je een hele dag hebt gespeeld, geacteerd... en je hele hoofd zit nog vol met tekst... om dan hier te komen en dan gewoon alles even van je af te trainen. En je voelt je daarna even helemaal leeg. En Nog even rustig tekst voor de volgende dag en dan op je Dat was getekend Oscar Zegers alias Stan van Spanga's en als u een dochter hebt van 13 jaar of ouder dan zit hij regelmatig naar te kijken Stop. ik had het niet mogen doen ik ben fout en ik heb te veel fantasie ik heb twee verschillende gewichten dumbbells gepakt Eentje, een set van 7 kilo en één set van 16 kilo. Als het kan is hij drie keer per week in de sportschool in Amsterdam te vinden. De, de oefening heet de hammer curl. In plaats van dat je je kracht naar beneden uitoefent en zoals je hamert... moet je nu het gewicht omhoog werken. Maar ja, een probleem heb je met zwaartekracht. Wat lastiger is, is dat ongemerkt te kunnen doen. Ik liep hier net ook naartoe. Dat was hartstikke leuk. Er was een meisje die was net naar de Taekwondo les geweest. Super trots en die zag mij staan bij het stoplucht. Dus eigenlijk vanaf het stoplicht tot aan de sportschool hebben we even een praatje gemaakt over hoe belangrijk sport voor je is. En het is echt puur toeval. Dus, dus herkende jou van TV. Ja, klopt. Je hebt een uh, Ajax-shirt aangetrokken over je gespierde lijf, dus dat is toevallig? Ik heb altijd veel gesport, wel, vroeger ook. Maar het is een shirt uit 1995. Uh, de tijd dat ik zelf op de basisschool zat. Dat waren nog eens tijden, meneer. Oh man, oh man, dat was zo mooi toen. Ajax wint de Europa Cup. Oh man, Ajax won alles op dat moment. En, en niet alleen wonnen ze alles, het was ook nog eens een keertje gewoon echt. Echt mooi voetbal om naar te kijken. Oscar Zegers, acteur in Spangas onder andere. Ik noem even een Waldemar Torenstra. Die wordt voortdurend in films uh, krijgt hij van die korte mouwtjes aan. Uh, van die bloesjes waar die enorme biceps van hem uh, goed te zien is. Speelt er wel een rol? Het speelt een rol in die zin dat het werkt nog wel degelijk als, uh, met typecasting. Hè? Uh, naarmate je bekender wordt en een grotere naam wordt, gaan ze, je, gaan ze je vragen om wie je bent. Maar tot die tijd moet er wel iets zijn waarin je uh, ook opvalt, inderdaad. Dus als je een sportieve uiterlijk hebt en, uh, en, en je, je spieren zijn net iets groter dan gemiddeld, dan werkt dat zeker in je voordeel, absoluut. Dat zou voor jou ook een reden kunnen zijn om hier in deze sportschool uh, je in zweet te werken? <lacht> nou ja, zeg, zeg nooit nooit, maar uh, om heel te zijn, het is niet, dus niet waar ik voor train. Het is iets ook wat ik al deed voordat ik ging acteren. Zo is wel mooi, hè, die Waldemar met zijn mooie shirtje. <lacht> hij is fantastisch, hij is prachtig. <lacht> Zo zou jij ook wel willen zijn. Geef er maar toe. Oh man, je moest eens weten. Ik ga eens even proberen wat jij net deed. Ja, um, ga je gang. Uh, 16 kilo. Je moet ja, die... zeggen. Ja, da, ik, ik pak hem maar even op met één hand, met ja. rechts. Dat is echt niet mis. Uh, nee, die, je die krijg ik rechtop, rechtop blijven staan. aanspannen. rechtop blijven staan. Buikspieren aanspannen. Ja, zorg ervoor dat je buikspieren aangespannen zijn, dat je, er goed, goed, dat je bovenlichaam goed recht is. Uh -huh. En dan beweeg je hem. Naar je toe. Ja. En dan moet je arm langs je liggen. Ja, dat is goed, en ik leg hem maar meteen weer lekker neer. <lacht> Anders kan ik de rest van de week mijn rechterarm niet meer gebruiken. En <lacht> liefjes. Je moet wat veroverd hebben om een soapster te zijn. Veel schoolmeisjes die naar je kijken. Het is wel belangrijk hoe je eruit ziet. Hè? <lacht> nou, hoe aardig ik ze ook allemaal vind. Het is in principe niet waar ik het voor doe. Nee, nee, nee uh... toch niet? Nee, ja, het klinkt heel cliché, maar ik vind het spelen gewoon geweldig. En, uh... Ik vind het hartstikke leuk ook om in Spangais te spelen. En dit is in dit geval nu een jeugdserie waarin je speelt. Maar ik had ook in een serie al een Biana te spelen en hij had je alle oma's achter je aan. Dus ja, het is maar net waar het. Ik, daar doe ik het dus niet voor, inderdaad, nee. Trek eens even dat ajax shirtje een beetje weg. Ja, het is omhoog gaat hoor. Nou, eens even zien hoe het er in de spiegel uitziet. Ja. Nou, dat is best wel mooi. Best ja. ja, ik moet nog flink voor hem te trainen hoor, wil ik Waldemar inhalen. Ja, maar dat zou ik net zeggen? Zo mooi is die van Waldemar heb je ze nog niet. Ah. Ja, goed. Ik doe mijn best. Ik doe mijn best. De drie maal per week stevig aan de gewichten hangende Oscar Zegers. alias Stan van de schoolsoop Spangas. Een verslag was dat van Steven Emmens. Dit is de Radio 1 Sportshow. Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give account of your faith. Pray to God or something or whatever you do.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 If you're rowing to your left Don't forget I'm on the right Trust and forgive each other A little love and we just might Yeah, yeah We gotta do something We gotta do something We gotta do something, gotta do something. Yeah, thinking of the troubles of today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 Little love and we just smile. Get it together. See you. Er moeten meer agenten met een camera de straat op. Tenminste, dat vindt het platform Bezorgde Dienders. Initiatiefnemer Dolf die vertelde eerder vanmorgen waarom dat goed van pas kan komen. Zeker wanneer de agent alleen is. Dat uh, hetgeen wat hij doet, of waar hij mee te maken krijgt, dat, dat uh, gefilmd wordt. Ons werk, uh, natuurlijk hebben wij onze ambtseed, onze ambt belofte. Maar eh, als je alleen bent, dan eh, zoals ik net zeg, dan kunnen er best wel omstandigheden zijn dat het in mijn woord tegen dat van de van de ander is, of dat van, van de, van de politieagent en tegen dat van de ander. En eh, dan is het handig als dat eh, de, de mening van de ander ontzenuwd kan worden door eh, beelden die meer zeggen dan eh, duizend woorden. Aan de telefoon Gerrit van den Kamp van politievakbond ACP en Jelle Egas namens de Raad van Korpschefs. Goedemiddag heren. Eerst uh, maar even meneer van den Kamp van de vakbond. Um, dat platform wat we net hoorden dat bestaat uit gewone dieners. U vertegenwoordigt nog heel wat meer mensen. Wat vindt u van het pleidooi? Nou wij begrijpen het wel gezien alle commotie die er is. Uh, snap ik uh, de, de roep hierom. Alleen, uh, er zitten ook nog wel de nodige nadelen aan uh, het gebruik van deze camera's. En die moeten zeker meegewogen worden. En dat zijn? Nou ja, er loopt in Delft op dit moment een proef. En um, ja, wat je dus ziet uh, uh, met de beelden. En uh, wat we bijvoorbeeld in Rotterdam hebben gezien de afgelopen weken. Dan lijken beelden meer te zeggen dan duizend woorden. Uh, maar beelden vangen niet alles. Um, uh, ik uh, hoorde de eerste advocaat al die zegt. Ja, maar uh, het opnemen van de beelden is uh, eerder of later begonnen. Uh, of te laat begonnen. Uh, en uh, is te vroeg gestopt. Hè? Wat is er daarvoor gebeurd of daarna gebeurd? Dus uh, wij denken dat het. Uh, ja, maar beperkt bij wij zal dragen aan de duidelijkheid en het stoppen van deze discussie. Ja. Uh, omdat er veel meer omheen kan gebeuren wat je dan toch niet opneemt. U bedoelde maar dat het dat is zien we wel. Dat voorbeeld van die agenten die een, uh, iemand een trap in zijn kruis gaf, een, een dronkelap. Nou ja, dat was het beeld inderdaad. En dat beeld sprak inderdaad voor uh, vele miljoenen mensen een heel duidelijk uh, verhaal. Alleen uh, toen de onderzoek werd gepleegd, bleek dat heel anders in elkaar te zitten. En uh, bleek uh, er sprake zijn van een rechtmatig geweldsgebruik. Hoe uh, hard die beelden ook over zouden kunnen komen. Ja, en u zegt ja, omdat je maar een bepaalde. Je ziet niet wat er voor en erna gebeurt. Dus dat zegt dan nog: zeggen die camerabeelden niet genoeg. Ik zou dan denken, laat dan die camera gewoon altijd aanstaan. Nou, dat kan voor een deel ook, maar uh, zo'n camera kan ook uitgaan. Zo'n camera kan uh, door uh, geweldstoepassing uitgaan of al dat soort zaken meer. Maar uh, nogmaals, die beelden zeggen niet alles. En ook al zou je dat dus wel doen, dan is het ook alleen nog maar zichtbaar wat er op dat moment gebeurt. Je hebt geen radioverkeer waar de melding in zit. Je weet niet wat er omheen nog weer gebeurt en wat de omstandigheden waren. Dus ze vertellen altijd maar een beperkt deel van het verhaal. Um, en... en daar um, ja, worden in de beeldmaatschappij waarin we nu in lezen vaak wel um, heel snel conclusies. Aan vertrokken, ja. Terwijl collega's bezig zijn met de veiligheid van burgers en dat zo goed mogelijk proberen te doen. Dus bent... de beelden uh, zijn een hulpmiddel. Ja, en u bent er echt niet voor dat er meer uh, mensen met camera's de straat op gaan? Meer politieagenten dan? Ja, dat mag wel, als maar niet het beeld ontstaat dat daarmee alle problemen opgelost zijn. En dat uh, is namelijk niet het geval. Dat blijkt uit de afgelopen weken ja. dan. Gaan we even naar meneer Egas van de Raad van Korpsjes uh, vanuit een iets hoger niveau gezien. Um, je kan ook denken, nou, voor de korpsleiding kan het juist makkelijk zijn. Want he, als er achteraf geklaagd wordt, een agent heeft te hard opgetreden... Ja, dan kan je dat toch in veel gevallen misschien wel goed zien wat er gebeurd is. Ja, maar ik sluit me eigenlijk uh, in belangrijke mate aan bij de, de woorden van Gerrit van der Kamp. Die zegt het is een, een aanvulling op. En Je zal altijd uh, met elkaar voor de, voor de bewijsvoering zal je heel zorgvuldig een aantal andere stappen ook moeten nemen. Dus het blijft een, een aanvullend middel, hoe dan ook. Uh, en uh, ja, wat we nu zien is dat, uh, want er is onderzoek gedaan. We hebben op een aantal plekken uitgebreid geëxperimenteerd met bodycams. En uh, afgezien van, van technische onvolkomenheden zien we absoluut positieve ervaringen op het terrein van opsporing en vervolging. Dus dat het een rol in de toekomst mogelijk gaat spelen, uh, daar is weinig discussie over denk ik. Als aanvullend middel wel, bent u dan voor. Moet er dan een, dan moet nog wel wat water door de maas. Ja. Um, uh, hoe zit het met het, uh, het idee dat camera's zouden kunnen afschrikken waardoor een situatie niet escaleert? Misschien dat dronken jongeren denken, oh, ik ga maar niet inhakken op die agent, want ze hebben camera's. Ja, daar moet je er twee dingen in onderscheiden. Aan de ene kant is er ook uh, internationaal gekeken naar, uh, naar evaluaties van camera gebruik, van bodycams. Waarin absoluut wel een effect te meten valt uh, in het deescaleren. Want dat, dat, dat, dat, mm -hmm. dat, dat wil je eigenlijk, hè? dat geweld niet, niet escaleert maar deescaleert. Dat zien we ook in Nederland wel terug in onze beperkte pilots. Dat uh, die deescalatie absoluut plaatsvindt. We hebben eigenlijk te weinig zicht nog vanuit onze experimenten of het ook het geweld tegen de collega's reduceert. Dat, daarvoor hebben we nog te weinig uh, ervaring op gedaan. Dus die vraag blijft op dit moment nog moeilijk te beantwoorden. Uh, we, dus op dit moment er is er nog geen formeel besluit, maar er uh, wordt wel gebroed op een uh, voortzetting van mogelijke nieuwe experimenten. Ja, maar goed, die, die, die experiment in Delft loopt ook nog hè, op dit moment geloof ik. Ja, ja. En er werd net al gezegd door u, meneer Van den Kamp. Ja, er, kan ook, uh, er kunnen dingen misgaan. Um, dat zo'n zo zo camera kan uitvallen, bijvoorbeeld. Hoe zit dat eigenlijk nu? De camera zit op de helm of op het uniform? Ja, het kan op diverse plekken. Hè. Dus uh, er zijn bijvoorbeeld uh, bikers. Dus collega's die op de, op de mountainbike zitten, die hebben hem op hun helm zitten, maar je kunt hem ook op je schouder monteren. Ja. Um, en er zit een schakelaar aan, dus je kunt zelf bepalen wanneer het gaat worden opgenomen of wanneer je ermee stopt. Maar, um, ja, hoe, want, hoe zijn de ervaringen daar tot nu toe mee? <laughs> ja, wat collega ergens al zei, er zitten soms wel technische onvolkomenheden in. Soms gaat hij uit of aan op momenten dat je dat wel of niet wil. Het um, lijkt bepaalt... me zo makkelijk te, te verhelpen, dit. Want... Nou, als het zo simpel was, dan, um, dan zouden we denk ik uh, snel klaar zijn met deze discussie. Maar uh, dat blijkt toch in de praktijk een stuk minder makkelijk te zijn. Uh, het kan natuurlijk ook stuk gaan, hè. stel je voor je komt in de handgemeen. En de laatste discussie die wij willen is dat de suggestie wordt gewekt dat collega's bewust uh, bepaalde beelden niet opgenomen hebben. Of vooraf of achteraf, want dat is natuurlijk de volgende stap die je krijgt. Kan gaan advocaat zeggen, ja, maar ja, u bent pas gaan filmen halverwege het incident. Of um, kijk, daar stoppen de beelden, maar daarna is er nog heel veel gebeurd wat allemaal niet klopt. Ik, ja. Dus de wat ik ermee wil zeggen is dat iedere keer dat er gesuggereerd wordt dat daarmee alle problemen opgelost zijn, dat is niet waar. Um, ik denk dat uh, collega Eijigas helemaal gelijk heeft als hij zegt van ja, je moet dat als hulpmiddel koppelen aan een gewoon grondig onderzoek. En dat moet altijd voorop blijven staan. En ik denk wel dat het belangrijk is dat politiemensen zich in die situaties, hè, zolang het onderzoek loopt, gesterkt voelen en gedekt voelen door hun bazen. In de zin van, wij gaan geen conclusies trekken voordat we duidelijk hebben wat er is. En um, ja, dat, dat is voor hun heel belangrijk om hun werk te kunnen doen. De camera als aanvullend middel is prima, maar moet vooral niet te belangrijk worden, als ik u goed beluister beide. Klopt. Ja, goed. Dank u. Mooie conclusie. Goed. Gerald van der Kamp van de politievakbond ACP. Jelle Egas namens de raad van korpjes. Dank u wel. De de graaf met de witte trui zou ik bijna zeggen. Maar het is een wit jasje. Jong, jongere klassement. Jongere klassement. Hartelijk welkom. <laughs> zelf Dat lachen. gaat niet meer. Helaas. hard van lachen. <laughs> Rustig in de tour. Ja, Wat even nu? ontspannen. Rustig aan. Nou ja, nee. Um, opmaken voor morgen. Ik ben daar... Ik vind dat toch wel weer leuk dat ik dat nog steeds heb. Dat had je gisteren al. Ja, dat had ik gisteren al. Dat heb ik vandaag helemaal. Uh, maar ondertussen kijk ik natuurlijk... Want morgen wordt het echt fantastisch met die... Uh, met die vier, uh, Ja, waarvan twee van de buitencategorie. Uh, maar ondertussen voelde ik, voel ik het ook wel weer een beetje olympisch... Uh, Kriebelend? Dus, ja. Het duurt nog even. Maar ineens oh. dacht ik vanochtend... het duurt eigenlijk helemaal niet heel lang meer. Dus dan zie ik, we staan de, de, de hockeysters... die vertrekken vandaag naar okay. Londen. En... Uh, uh, wanneer vertrek ik zelf? Ach, nog lang niet. Dat was van de week donderdag? Vier, nee, 4 augustus, ga ik uh, oh, um, En dan kijk ik een beetje naar die wegwedstrijd al. Die is al 28 juli, de wegwedstrijd, Olympische wegwedstrijd. Wil je rennen? Ja. ja. ja. Oké. Okay. Nou ja, en Yvonne van Gennep is terug als teammanager van de schaatsselectie. Ook dat net nog. bekend. En Jurgen van den Berg komt ook binnen, dus het komt helemaal goed vanmiddag. Ja, het lampje doet het ook weer hier, ook altijd geruststellend. Mogen we... Zit u te genieten van alles wat u hoort? Ik heb hem non-stop op. Nou, kijk eens uit. Alsmogels vroeg tot zaterdag. Ja. Heeft u iets op uw leven? Ik wil graag klagen over die supporters.